Temperaturen tussen 5 en 7 graden, vanmiddag zonnig met temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog, dan maximaal rond 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Knopert-Everdingen. En op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen de knopert underijn en Hoeverlaken. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nuien, un jour nouveau, se ligt aan nul pareil, et tu sais, depuis, tout le monde des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 I'm van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Op Koninginnedag hebben zich nergens in het land grote incidenten voorgedaan. In Amsterdam werden ongeveer 200 mensen gearresteerd, dat is net zoveel als vorig jaar. Het was op veel plaatsen enorm druk. Eindhoven raden mensen op een gegeven moment af om nog te komen. En in Arnhem en Utrecht werd geadviseerd om bepaalde pleinen te mijden. De Libische regering meldt dat de jongste zoon van kolonel Gaddafi en drie kleinkinderen gisteravond zijn gedood bij een luchtaanval van de NAVO. De kolonel zelf zou ongedeerd zijn. Volgens een woordvoerder van de regering was het een doelbewuste aanslag op het huis van zoon Saif al-Arab. Maar de NAVO ontkent individuen aan te vallen. De zoon van 29, die nu om het leven zou zijn gekomen, trad minder op de voorgrond dan zijn oudere broers. In het centrum van Antwerpen zijn bij een schietpartij in een café zeker twee doden gevallen. Er is ook een aantal mensen gewond geraakt, van wie sommigen er slecht aan toe zijn. Er zijn drie verdachten die op de vlucht zijn geslagen. Mogelijk was het een afrekening in het criminele milieu. In Rome hebben tienduizenden mensen een nachtwaken bijgewoond voor paus Johannes Paulus II, die vandaag zalig wordt verklaard. Er worden miljoen mensen verwacht in Rome. Reden voor de zalig verklaring is dat Johannes Paulus volgens het Vaticaan, enkele maanden na zijn overlijden, een non heeft genezen van Parkinson. Er zijn delegaties uit zestig landen. Namens Nederland is minister Donner aanwezig. Dressuur Amazone Adeline Cornelissen heeft in Leipzig de wereldbeker gewonnen. Met haar paard Jerich Partival was Cornelissen de sterkste op de kuur op muziek. Donderdag won ze al de Grand Prix. Titelverdediger Edvard Gal, dit jaar niet met Totilas, eindigde als vierde. Het weer. De dag begint helder en fris. Temperaturen tussen de 5 en 7 graden. Vanmiddag zonnig, met temperaturen tot 19 graden. Morgen opnieuw.